Ach, meneer Huik, niet zo'n plezierige reden. Hm? Uh, als wij daar misschien in de hoek kunnen gaan zitten, iedereen hoeft het niet te horen. Ik heb van Heinz bericht gekregen dat mijn dochter in Harlingen als meid diende in een kroeg. Oh, dus dan hebben de nasporingen van mijn vader toch succes gehad? Ja, ja. En ik ben u nog steeds heel dankbaar voor uw bemoeienis. Ach, het was niet mijn bedoeling dit van u te horen. Ik ben alleen maar blij dat er nu tenminste een spoor is. Ja, ja. ja. Maar uh, het moet een kroeg zijn die, die in een niet al te beste reuk staat. Oh. En die voornamelijk door varensgezellen bezocht wordt. Hm? Zodra ik dit hoorde van Heinz... heb ik niet lang geaarzeld en de boot genomen naar Harlingen. Ja, het is tenslotte mijn dochter, meneer Huik. En wat ze ook gedaan mag hebben... als ze tot reden te brengen is, dan neem ik haar mee naar huis. ja. De hemel zei dank dat haar moeder dit niet allemaal heeft hoeven meemaken. Hoewel, als ze was blijven leven, dan was het misschien niet zo ver gekomen. Een vader kan toch niet zo waken over zijn dochter als een moeder, dat doet niet waar. Ja, natuurlijk. En ja, ik, ik ben misschien wat te gek met haar geweest. Ik hield zo zielsveel van haar, meneer Huik. Juist omdat mijn vrouw gestorven was. En zij het enige was wat mij overbleef. Als ik u een goede raad mag geven, Helding... Ga dan eerst naar de overheid in Adelingen. En verzoek daarom assistentie bij het onderzoek naar uw dochter. Tja, maar dan, dan moet ik nog meer mensen daarin betrekken. Ik begrijp hoe pijn... maar, toch bijna. Toch zou ik daar niet tegen opzien, Helding. Die mensen in die kroeg zouden misschien bezwaren kunnen maken. Zeggen dat ze daar nog schulden had of, of, of andere verplichtingen. En weigeren haar te laten gaan. Je kunt nooit weten. Als u denkt, dan moet u wel met u meegaan. Als dat van dit kan zijn. Oh, als ik dat zou willen doen, Zo, Ik, ik denk het goed gemaakt. Zodra wij in Adelingen aankomen zoeken we eerst een goed logement waar wij de nacht kunnen doorbrengen. Dan gaan we samen naar de schout, wie wij het geval voorleggen, en van daar naar de kroeg die u van Heinz hebt opgekwezen. Ik weet niet hoe ik danken moet, meneer Huik. Uw vader heeft al de goedheid gehad om haar sporingen te laten doen. En uw naam zal bij de overheid zeker gewicht in de zaal hebben. Ja, ziet u, ze mag dan gezondigd? Ze is toch niet Goeiedag. Waar kan u hier, schat, meer mee van dienst zijn? Ik wil graag een glas wijn. Uh, u ook misschien wel, Heldingen? Graag, meneer Haak. Dat kan gebeuren, heer. En dan wou ik u iets vragen. Uh, dient hier op het ogenblik een meid van omstreeks. Uh, hoe oud is ze, Helding? Ze is nu 28 jaar. Een meid van 28 jaar? Haar voornaam is Klaartje. Heeft gediend, moet u zeggen, meneer. Heeft gediend. Oh, ze ontwint uh, drie weken. Maar ze heeft een paar dagen er vertrokken. Maar er was hier een varensgezel. Scheen al bekende van haar te wezen. En die heeft hem meegenomen. Ach, alweer oh mis. Ik had het kunnen denken. Ach, meneer Huik, ik had er beter niet op af kunnen gaan. Het loopt toch altijd weer op teleurstellingen uit. Oh, kom Helding. Laten we de moed niet zo gauw opgeven. En als ze hier niet is, waar moet ik haar dan zoeken? Ik heb bovendien geen geld om verre reizen te ondernemen. Ja, wie spreekt hier van verre reizen? Misschien is hij helemaal niet weg. De kastelein zegt hij dat nu wel. Als ik u dat zeg, meneer, dan is het de waarheid. Dan is het de waarheid. Ja, zeker. En als u hem niet geloven wil, daar zit Janke Sikkers. Die heeft hem met zijn schuit weggebracht. Niet waar, Janke? Hé? Waar gaat het over? Heb jij niet voor een dag of drie die meid die hier gediend heeft weggebracht? Jazeker, wat zou dat? Moet de heren vragen naar haar, maar ze willen mij niet geloven. Ja. toch is de zuivere waarheid, heren. Er zat een jongman bij der een varensgast naar ik aannem. want hij heeft tijdens de reis knap de handen uit de mouwen gestoken. En ik kon wel zien dat het niet voor de eerste keer was. Maar zijn naam, die wou je me niet zeggen. Het meisje heeft ook niet veel gezegd. Ze zat er maar een beetje stil en mankeliek bij. En waar heb je ze naartoe gebracht? Naar de Schelling. Maar dat komt prachtig uit. Ik moet voor zaken ook naar de Schelling. Zou je ons dan morgenochtend naartoe kunnen brengen, Schipper? Ja, zeker kan ik dat. Voor geld en goede woorden doe ik veel. <laughs> aan geen van beide zal het ontbreken, Schipper... Uh, wat denk je van zes uur morgenochtend? Als u morgenochtend om zes uur aan de haven bent, dan ben ik er ook. Prachtig, afgesproken. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Helding, we gaan een stukje eten en dan vroeg naar bed. Maar het is mijn... Geen bezwaren, Helding. Over de financiën praten we niet. Laten we hopen dat wij het vogeltje op de schelling kunnen vangen. Uh, alsjeblieft, kastlijn, dat is voor de wijn. Dank u. En bedankt voor de inlichtingen. Goeiedag. Goeiedag. Goedendag. Goedendag. Goedendag. Ach, zo zie je, Helding. Men moet de moed niet zo gauw opgeven. Ja, ja, daar hebt u wel gelijk aan. Maar hoe zullen we haar daar aantreffen, vraag ik mij. Kom, kom, geen zorgen voor de tijd. Morgen zijn we op de stelling en dan zien we verder. Nou ja. Goedemorgen, kunnen we de kastelijf? Hé, hey, maar. Daar hebben we meteen kapitein Pulver. Hoe staat het ermee, kapitein? Ja, met mij best, meneer Huip. Maar met het schip is het niet zo best. Het zit muurvast en woelt al dieper in het zand. Vandaag zal u het nog kunnen zien, maar uh, morgen zal er niet veel meer van over zijn. Zo. Maar wie zal het helpen? Zoals de man zei toen hij zijn vrouw van de trappen had gegooid. Ja. Het weer is bar en boos geweest. En uh, hoe staat het met de lading? Ja, de lading is in zekerheid. Dat doet me genoegen. Ja, dat mag u dan genoegen doen. Maar wat helpt het? Zoals de man zei die de suiker thuis bracht toen de koffie al gedronken was. Ik heb de boel hier opgeslagen in een pakhuis. En uh, het is er het pakhuis naar. Ik heb er net zoveel over te zeggen als de koksmaat over de kluifjes waar de kat aan gezeten heeft. Ik had een mooie gelegenheid om de thee waar nou een kapitaal mee te winnen is verder te verzenden. Maar uh, het is af met de handjes. Ze zullen nu een rekening opmaken van Jan Calabas. Daarom is het maar goed dat u hier bent. Want ik denk dat u daar beter mee overweg kan dan mijn persoontje. Ik sta maar te praten. Wie is meneer, als ik vragen mag? Mijn naam is Pulver. Uh, dit is meneer Helding uit Amsterdam. Die hier voor een privézaak is die niets met onze schipruik te maken heeft. Maar allereerst, uh, wat denk je, Pulver? Zouden we hier een paar kamers kunnen krijgen? Oh, dat denk ik wel. Ik ben hier zelf ook ingekwarteerd. Ik zal de kastelein wel even roepen, graag. Goed verreigd, hè? Het is bovendien precies de man die we hebben moeten. Want hij is tegelijk onder strandvonder en voorzittend schepen. Mooi. Goed, Rijnsen! Ah, daar is hij al. Goedemiddag. Heren. Rijnsen, dit is meneer Huik uit Amsterdam. reder van de fortuin. En dit is meneer Helding, die voor een privézaak naar Terschelling is gekomen. Zo, zo. En je hebt voor de heren misschien wel een kamer voor een paar dagen. Totdat de zaken zijn afgewikkeld. Dat zal wel gaan. Ga daarbij zitten, heren. Misschien willen de heren wat drinken? Of een pijp opsteken? Ik zou graag... Ah, daar is de Drost ook. Goedemiddag, Drost. Ga zitten. We steken pijp op. Deze heren komen uit Amsterdam vanwege de fortuin. Heren, dit is de Drost. Ah, oh, ja. Rost? Ah, nou. Ja, uh, Niet roken. Niet weinig tijd. Zieke bezoeken. Raad mee geweest. Uh, hoe is de patiënt? Moet niet bestig. Ik wou dat ze maar weggebleven waren. Hebt u hier een zieke in huis? Ja, een vrouwtje van de vaste wal. Maar dat Rost hier, hij is ook de dokter van het eiland. Ik zeg, dat Rost hier heeft er weinig zinnigheid in. Een, een vrouwtje van de vaste wal, zegt mm, u? Ja. Uh, wanneer is hij hier aangekomen? Drie dagen terug, van, van Harlingen, geloof ik. Hoe heet ze? Die kerel die bij haar is, noemt er klaartje. Dat, dat is alles wat ik ervan weet. Mijn dochter, dat is mijn dochter. Ik breng me direct naar haar toe. Ik, ik, ik ben haar vader, stilhelding, bedaar. Je hoort dat ze ziek is. Het is misschien niet goed voor haar als je ze zo plotseling te zien krijgt. Wat zegt de dochter ervan? Nou, ja, ontstoken hersenen, raaskallen, opwinding vermijden. Het lijkt niet weten dus dat we haar eerst op de komst van haar vader voorbereiden. Ja, eerst zien. Oordeel op schorten. Straks beslissen. Maar ik wil haar zien. Zoveel jaren heb ik hierop gewacht. Ik, ik moet naar kalm, kalm beheersje. Het gaat nu in de eerste plaats om haar. Het lijkt me het beste als we met de dokter meegaan... en als het mogelijk is haar voorzichtig voorbereiden. Zodra ze je kan ontvangen, kom ik je halen. Goed, meneer Huik, Maar doet u maar zoals het beste is. Waar kunnen we haar vinden, Rijnse? Loopt u maar met de dokter mee. Die weet de weg. Heelt je toch? Heeft je gerust? Ze is kalm, maar doodzwak. Ze heeft nog geen woord gesproken. Meneer Halk. Sander Gerts? Wat doe jij hier? Kom even hier in de hoek. Dan kan de dochter zijn werk doen. Haar vader is gekomen. Ja, Ook dat nog. Zou ze in staat zijn om hem te ontvangen... Ze kent niemand. Ook mij niet. Koortje afgenomen. Zes afgenomen. water drinken. Likke in de. Morgen weer komen. Is ze werkelijk wat beter? Mm -hmm. Nog zwak. Recept schrijven. Klaartje. Klaartje. Ken je me nog? Waar ja. uh. ben ik? Ik ben ziek geweest, geloof ik. Ik, ik wil wat drinken. Oh, hier. Hier heb je wat te drinken. Zo. Voel je je werkelijk wat beter? Ben jij daar nog, Sander? Ik was helemaal in de war. Wie is die, meneer? Ik kom uit Amsterdam. Ik heb een boodschap van iemand die erg veel van u houdt. Er was een iemand... die zei... dat hij heel veel van me hield. Maar hij werd de oorzaak... van al mijn ellende... Ik spreek van iemand die alleen maar uw geluk op het oog heeft, iemand die van u houdt en die u alles bij voorbaat vergeeft. Over, over wie heeft u? Wie, ik... Ik, ik heb het over uw vader. Vader, uw vader. Ik heb hem zoveel gedreven ged gedaan. En toch wil hij niets liever dan u in zijn armen nemen en u alles vergeven. Denkt u dat u sterk genoeg bent om hem terug te zien? Is, is hij hier? Mm -hmm. Vergeven. Vergeven. Hou je maar kalmen, kind. Hm? Alles, alles is je vergeven. Verduiveld. Ik zit liever een hele nacht bij slecht weer in de bronzaal. Heel dan veel, heel de... Kind, nu kan alles weer goed worden. Maak hm? maar dat je gauw beter wordt. Dan gaan we samen terug naar Amsterdam. Nee, vader naar Amsterdam, terug. Dat zal niet meer gaan. Ik voel dat ik het niet lang meer maken zal. Maar dat ik u nog terug heb mogen zien. Mijn lieve vader. is zonder. Mijn Harlingen teruggevonden. En ondanks alles... ...heeft hij mij verzorgd... ...toen ik ziek ben. Sander. Ja? Sander Gerrits. Sander Gerrits. wel drommeld. Sander, Sander. Sander. Sander. Sander. Sander Gerrits. Juist. Naar meer hoort. Mijn beste meneer Helding... Ik heb altijd van haar gehouden. En nog, nog zou ik haar graag tot vrouw willen hebben. Ondanks alles wat er gebeurd is. Maar meneer Huik weet dat ik hier niet blijven kan. Het is beter dat zij met u naar Amsterdam teruggaat. Ja, ja, wij gaan terug naar Amsterdam, mijn liefje. Ik heb nog veel beschermers die me niet in de steek zullen laten. Dus meneer Huik en de heren Plaak.